In een aantal Europese landen wordt vandaag een poging gedaan om het vliegverkeer weer op gang te brengen. Gisteravond besloten de Europese verkeersministers tot versoepeling van het vliegverbod. Het is de bedoeling dat rond zeven uur vanaf Schiphol het eerste vliegtuig van de dag vertrekt. Onduidelijk is nog hoeveel vluchten er vandaag in Europa kunnen doorgaan. Volgens de Britse autoriteiten komt er een nieuwe aswolk uit IJsland aan die het vliegverkeer bedreigt. Opnieuw roept autofabrikant Toyota auto's terug naar de garage. Ditmaal zijn het de Lexus GX460 en sommige versies van de Toyota Land Cruiser Prado. In totaal gaat het om 34.000 auto's. De wagens zouden bij een hoge snelheid de neiging hebben om te kantelen. Toyota was al gestopt met de verkoop van de luxe terreinwagens. Amerika heeft de hoogste Syrische diplomaat ontboden... vanwege geruchten over wapenleveranties aan Hezbollah in Libanon. Volgens die geruchten is Syrië betrokken bij de verkoop... van onder meer skut-raketten aan de militante beweging. Die zijn veel krachtiger dan de raketten... waarover Hezbollah tot nu toe kon beschikken. De Amerikanen zeggen dat Syrië zich provocerend opstelt in het Midden-Oosten. De politie in Athene heeft een wapenopslagplaats ontdekt... die van een linkse terreurgroep zou zijn. De wapens werden gevonden in een flat... Ook vond de politie aankondigingen van nieuwe aanslagen. De vondst volgt op de arrestatie van zes vermoedelijke leden van de revolutionaire strijd eerder deze maand. De organisatie is verantwoordelijk voor verschillende terreurdaden in de afgelopen jaren. Op de conceptkandidatenlijst van de PvdA staan bij de eerste tien alleen bekende namen. Na Job Cohen volgen oud-staatssecretaris Al Bayrak, oud-minister Plasterk en fractievoorzitter Hamer. Onder meer oud-minister Van der Laan staat niet op de lijst. Hij wil burgemeester van Amsterdam worden. Het weer eerst nog zwaar bewolkt, maar in de middag komt de zon erbij. Het wordt 8 graden op de Wadden tot 15 graden in het zuiden. En daarbij staat een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het.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 Voort en jij bent erbij, zie te grijden de juvel toer de maai, mij en hij zocht nog rust bij haar Ze steen voor haar hitte Van Paul en rijdt Zijn hand leidt op haar schutte Hij werd mij kwaad en haat Uit hier haast vijftienhonderd Verroren maatschappij ze laaiden net onder, ze vielen hard en vrij. Er is kans voor mijn kinderen, hij maakt soms ook oorlogspaard. Maar werd ze ijsbaar stenen, nou dat hulp de midden waard. Ons dus hassen neemt de klaar en al... Uit die ten losse kraaien is de rietdom van het veld. Uit die haast 1500, een naaie heersche Ze polderden met toen de, ze blewen altijd vrij. De zes in, nu is nu. Eh, uh, hoezo? Aardige mensen, hoe gaan we ermee om? Kijk voor de gebruiksaanwijzing op Sieren.nl. Beleven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Mine, the world is mine, the world is mine, I believe. My Flashing from your eyes Thank you. Okay. like the wind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 Foute woorden die ik stuur. Wow. Uit onmacht om die kwijt te raken, waar? Wow. Punt 9. CFM. Let me say that since, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come around.